Het NOS-journaal door Alt Meegens. Goedemiddag. Taakstraf voor de leiding van Chemiepak in Moerdijk. De Facebook-rellen hebben de gemeente Haren in Groningen ongeveer een kwart miljoen euro gekost. En ex-CDA-voorman Maxime Verhagen heeft spijt van de gedoogconstructie met de PVV. CDA-dissident Ferrier reageert zo meteen. Vandaag is het bewolkt en regenachtig. In de noordoostelijke provincies soms zelfs wat winterse neerslag. Temperatuurverschillen zijn vrij groot. 1 graad wordt het in het noordoosten. Het kan 8 graden worden in het zuiden. Morgen valt in het midden en zuiden regen in het noordoosten. Eerst nog kans op die winterse neerslag, maar ook later daar regen. De directie van Chemiepak is tot taakstraffen veroordeeld. Ze zijn verantwoordelijk voor het uitbreken van de brand in Moerdijk... bijna twee jaar geleden, januari 2011 was het. Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot vier jaar geëist. De persofficier heeft al laten weten in hoge beroep te zullen gaan. De persrechter Wallis legt uit waarom de rechtbank heeft besloten... geen celstraffen op te leggen. De officier van justitie had dus forse celstraffen geëist. Maar de rechtbank komt daar niet aan toe omdat de rechtbank eh, naar twee dingen eigenlijk gekeken heeft. Enerzijds de personen van de verdachten die geen strafrechtelijk verleden hebben. Die ook niet met eh, echt scherp toezicht eh, door de gemeente geconfronteerd zijn geweest. Dat is het ene aspect. Het andere aspect waar de rechtbank naar gekeken heeft is... wat is nou in vergelijkbare zaken eh, met eh, chemische eh, kwesties... Uh, milieukwesties uh, aan straffen opgelegd in het verleden. Ja, en je keek de onder andere naar Enschede en naar Volendam. Ja, Enschede en Volendam. Enschede met uh, 20 doden, Volendam met 14 doden. En in het ene geval is een gevangenisstraf onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar opgelegd, en in het andere geval is met een taakstraf volstaan. In onze situatie zijn er geen doden gevallen. Het heeft natuurlijk wel een geweldig impact gehad, maar er zijn geen doden gevallen. En straffen is ook een beetje kijken naar het evenwicht, kijken naar wat in vergelijkbare zaken is toegepast. Waar zit zo'n delict ongeveer in dat hele stramien? En de rechtbank zegt: wij vinden dat dit niet een gevangenisstraf tussen aanhalingstekens, waar het is. Maar toch, er werden wel harde woorden gesproken door de rechter... ten aanzien van de leidinggevende. Wat hebben ze misgedaan? In de kern gezegd eh, hebben de leidinggevenden... eigenlijk een loopje genomen met de vergunningvoorwaarden. Ze hebben dat middenterrein van, eh, dat bestemd was voor... Eh, voor laden en lossen, is als feitelijk als opslag gebruikt. Een membraanpomp die daar niet mocht zijn, stond op dat middenterrein. En zo zijn er nog een aantal andere vergunningvoorschriften gewoon overtreden. En die zijn eh, niet op één dag overtreden, maar gedurende een wat langere periode. Dus de rechtbank vindt dat dit bedrijf onoordeelkundig werd geleid. Want het was ook niet zomaar een bedrijfje. Er werd daar met hele gevaarlijke stoffen gewerkt. Ja, eigenlijk zegt de rechtbank... De bedrijfsleiding heeft zich niet goed gerealiseerd waar men mee bezig was in die bedrijfsvoering. En vandaar dat er ook nog een extra straf is opgelegd, namelijk deze mensen mogen hun vak voorlopig niet uitoefenen. Juist, dat klopt. Uh, dus er is die werkstraf, de taakstraf van 240 uur voor twee en voor 180 uur voor de derde verdachte. Maar alle drie hebben ze een verbod gekregen om gedurende twee jaar als leidinggevende in dit type bedrijf werkzaam te zijn. Een, verlag, een verslag was dat vanuit Breda, van Karin Alberts. Het uit de hand gelopen project X-feest eind september in Haren in Groningen... heeft de gemeente bijna een kwart miljoen euro gekost. Burgemeester Bats van de gemeente Haren nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, 250.000 euro, meneer Bats. Hoe, hoe kan het, zo'n hoog bedrag? Nou ja. Ja, dat, dat zijn de kosten die voorafgaand zeg maar, de voorbereiding van uh, wat is gebeurd uh, aan kosten hebt, maar ook vooral in de, in de afloop, de kosten na het incident, maar ook de kosten tijdens het incident, inhuur van mensen, uh, deskundigen, nou ja, dus het is een scala aan kostenposten die we uh, zeg maar, hebben opgesomd en dat begroot ongeveer 250.000 euro. En, en wat voor deskundigen zijn dat dan? Nou ja, dat zijn verschillende deskundigen. Het is een, een, een traject dat de openbare orde en veiligheid raakt, dus op dat uh, vooral en boven alles ook op het terrein van communicatie, media en voorlichting. Dat is denk ik een hele belangrijke post. Ja. Uh, uh, mensen die zich bezighouden met de financiële gevolgen, uh, met de schadeafwikkeling, het nazorgteam. U moet beseffen, we zijn een relatief kleine gemeente, nog geen 20.000 inwoners, met een navernant uh, ambtelijk apparaat. En u heeft die expertise niet in eigen huis, dat moet allemaal ingehuurd worden? Ja absoluut, ja, ja, absoluut. En dan ook de expertise die we in huis hebben. Dat zijn natuurlijk mensen die hebben uh, wekenlang uh, full steam, maar ook met extra uren gewerkt. Ja, die worden we geacht op enig moment wel, uh, uh, wel uit te betalen. Dat zijn uh, kosten, maar dan zijn er bovendien nog kosten van, van zaken die vernield zijn uh, die bewuste avond. Ja, ja, dat, dat, uh, nou ja dan, dan uh, praten we over kosten die natuurlijk uh, inwoners en... Uh, uh, ondernemers aangaan. Die staan niet op deze lijst, maar in dit geval zijn het uh, bijvoorbeeld uh, stoeptegels, ik noem maar even een, een, een makkelijk voorbeeld, of uh, ingegooide ruiten, het, het klaarzetten van dranghekken, uh, et cetera. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar, als u die, als u die uitsplitst, die kosten? Nou, in, in beginsel wordt, uh, denk ik, de grootste bulk aan kosten gemaakt na het incident, of is gemaakt na het incident. Aan die deskundigen, uh, die adviseurs? Uh, ja, dat, dat, dat in alle eerlijkheid is dat uh, toch wel een hele grote post. We hebben natuurlijk ook een aantal bewoners- en ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. Daar zitten ook kosten in aan catering en, en, en dat mm -hmm. soort zaken. Maar de inzet van medewerkers voor de gemeente Haren, in het bijzonder in die nafase, maar ook een aantal communicatiedeskundigen voorafgaand en tijdens het ja. incident, dat is wel de bulk van de, van de post. Had u er zelf op gerekend dat het dit bedrag zou worden? Nou, ik, ik ben vrij snel na het incident uh, in overleg gegaan met minister Opstelten rond het onderzoek en daarna met minister Spies over van luister, dit ja. gaat veel kosten uh, met zich meebrengen. Ik heb haar beloofd uh, dat op het moment dat ik daar duidelijkheid over had, en, en die had ik een aantal weken geleden, haar daarover te informeren op tafel. Ja. Maar door te verbaast praten. u was mijn vraag. Nou ja, of het dit bedrag zou zijn, nee, dat, dat, daar reken je niet op. Nee. Je bent op meer dingen euh, zeg maar anders voorbereid. Ja. Uh, 2,5 ton is heel veel geld, maar dat is wel de realiteit waar we het nu over hebben. En dat gaat de gemeente ook in zijn geheel betalen? In beginsel uh, staan wij daarvoor aan de lat. En, uh, maar zoals ik toen met minister Spies heb afgesproken... en ik hoop nu ook met minister Plasterk... Uh, gaan we wel met elkaar kijken hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen. En in dat traject, die voorbereiding zit ik nu op dit moment. Dat is even afwachten of, of ja. Den Haag misschien een deel kan, uh, ja. voor de ja. rekening kan nemen. Ja. Burgemeester Bats van de gemeente ik dank u wel voor de uitleg. Heel graag gedaan. Goedemiddag. Tot ziens. Dag. Dag. Slachtoffers van de vliegramp in Faro in Portugal... vandaag, ik zag 20 jaar geleden, hebben het Rijk voor de Rechter gedaagd. Volgens de slachtoffers heeft de Raad voor de Luchtvaart destijds bewust informatie achtergehouden. Bij de ramp kwamen 56 mensen om het leven en 106 mensen raakten zwaar gewond. Over de oorzaak van het ongeluk zijn onderzoekers het niet eens geworden. Portugese onderzoekers trokken andere conclusies dan Nederlandse. Uit een onafhankelijk onderzoek, op last van de nabestaanden, is dat gedaan, kwam naar voren dat de piloten van Martinair fout zaten. Dit is het nos journaal. het Doorald Meegens. Ex-CDA-voorman Maxime Verhagen zegt in de Volkskrant vandaag... dat hij de gedoogconstructie met de PVV verkeerd heeft ingeschat. Ik heb niet voorzien dat de scheiding tussen regeren en gedogen... onvoldoende zichtbaar voor de buitenwacht was, dus Verhagen. Vandaag in de krant, morgen een uitgebreid interview. Hij gaat in dat interview ook in op het moment in de formatie van 2010... dat de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV waren stukgelopen. Verhagen zegt dat hij toen eerst met de toenmalige Kamerleden... Ferrier en Kopjan heeft gepraat over de vraag of het CDA toch zou doorgaan met de gesprekken. Hij had verwacht dat die twee nee zouden zeggen, maar ze zeiden, ga maar door. Dan vraagt hij zich af waarom ze toen niet hebben gezegd dat hij moest stoppen met de gesprekken. Aan de lijn nu, mevrouw Ferrier. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Meegens. Mevrouw Ferrier, waarom heeft u toen geen nee gezegd? Nou, laat ik vooropstellen dat ik blij ben dat meneer Verhagen inziet dat het fout was in deze regeringsconstructie te stappen. Ja. Het is natuurlijk nooit te laat om in te zien dat je een fout gemaakt hebt. Ja. En het is wel opvallend om te zien dat hij de verantwoordelijkheid bij anderen neerlegt. Ja. Dat moment, wat hij hier beschrijft, was niet het cruciale moment. Veel eerder hadden de heer Kopperjan en ik aangegeven U was altijd dat we grote kansen hadden hiermee. Ja. En dat, maar op de meerderheid van de fractie wilde de onderhandelingen met de PVV ingaan. Ja, maar hij neemt het u nu kwalijk dat u niet harder met de vuist op tafel heeft geslagen. Heeft, ja, het wij doen. hebben buitengewoon hard met de vuist op tafel nou, geslagen op het dus. moment dat wij uh, te kennen gaven dat wij grote moeilijkheden zagen in deze samenwerking. En ook, we hebben ons altijd het recht voorbehouden om hier tegen te zijn. Ja. Het, de einduitkomst van die discussie in de fractie was... de meerderheid wil dit. Wij zijn loyaal aan de fractie. We, vol, we vervolgen de gesprekken met de PVV. We ja, werken maar door aan hij, de akkoord. Dat neemt u nu dus uh, uh, lichtelijk kwalijk, de, die loyaliteit aan de fractie. U had, uh, uh, hij zegt, het was een invitatie, een open deur die u had kunnen dichtslaan. En dat deed u niet. Nee. Ik ben het er niet mee eens dat dat het cruciale moment was. Wij hadden afgesproken met de fractie. We voeren die gesprekken. We wachten het eindresultaat af. En op grond daarvan uh, gaan we akkoord of niet. Waarbij nee. wij steeds gezegd hebben... hou er rekening mee dat wij niet akkoord gaan. Als meneer Wilders op een gegeven moment in een weekend... de stekker eruit haalt en er vervolgens weer inzet. neemt dat niets weg aan de principiële afspraak... die wij als fractie gemaakt hebben. Nee. Uh, de meerderheid wil... Koetkekoet hiermee doorgaan. De minderheid gaat dat niet blokkeren, maar hou er rekening mee dat wij uiteindelijk niet akkoord kunnen gaan. Ja. Dat meneer Wilders dan op een gegeven moment... de stekker eruit haalt en er weer in doet, ja. is voor mij niet het cruciale moment. Dat neemt niet onze principeafspraak met de fractie van tafel. Helder. Uh, mevrouw Frije, wat vindt u van de opmerkingen van meneer Verhagen? Nou ja, wat ik zeg, ik ben uh, blij dat hij tot inzicht is gekomen... dat hij een fout gemaakt heeft. En ik vind het opvallend... dat hij de verantwoordelijkheid daarvoor bij anderen legt. Ja, opvallend zegt u? Ja, ook wel jammer natuurlijk. Ja. Maar uh, laten we vooral naar de toekomst kijken. En uh, uh, dat is uh, waar het nu om gaat. Uh, nogmaals, heel goed dat hij zijn fout erkent. Uh, dit moest uh, per se doorgezet worden. En hij erkent nu dat dat fout is geweest. Zelder. helder. Kathleen ex-CDA-kamerlid, ik dank u wel voor de uitleg. Tot uw dienst. Goedemiddag. Het Vaticaan neemt maatregelen om de vervuiling... door de dagelijkse bezoekersstroom in de Sixtijnse kapel tegen te gaan... Bijna elke dag trekken zo'n 20.000 mensen aan de fresco's van Michelangelo voorbij. Volgend jaar wordt 100 meter voor de Sixtijnse kapel een speciaal tapijt gelegd dat de schoenzolen van de bezoekers reinigt. Ook komen er installaties die de kleding van stof ontdoen en de temperatuur in de kapel wordt verlaagd om transpiratie tegen te gaan. Michelangelo werkte van 1508 tot 1512 aan de plafondschildering met scènes uit het scheppingsverhaal. De eerste landen ten westen van de datumgrens hebben 21 december zonder kleerscheuren doorstaan. Op de dag waarop volgens sommigen de wereld zou vergaan bleef grote rampspoed uit. In Nieuw-Zeeland en in andere delen van Oceanië is het inmiddels 22 december. Veel inwoners grappen op de sociale media als Twitter dat ze er nog gewoon zijn. Twitterberichtjes met de woorden Doomsday en End of the World worden duizenden keren rondgestuurd. Sport. Het einde dreigt voor het succesvolle schaatsteam van coach Jan van Veen. Als hij voor 1 januari geen sponsor vindt, dan moet hij stoppen met de naar hem genoemde ploeg. Van Veen heeft de sportkoepel NOC en NSF om financiële steun gevraagd. Bij zijn ploeg rijden onder andere Koen Verweij, Marit Leenstra en Lotte van Beek. En wielrenner Alessandro Ballan is geopereerd na een zware valpartij tijdens de training in het oosten van Spanje. De chirurg heeft de mild van de Italiaan verwijderd. De wereldkampioen van 2008 brak door de crash ook nog een rib en een been. En misschien moet hij daarvoor opnieuw onder het mes. Nu verkeersinformatie. Bij de ANWB, ja, Tabara Bruggemans. Goedemiddag. Goedemiddag. In de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland... komt plaatselijk dichte mist voor. En de files hebben we op de A2 maastricht richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide 5 kilometer door een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 3. Een aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouda... voor Rotterdam Centrum 2. De linkerrijstrook is dicht. En nog een ongeluk op de A28, Utrecht richting Amersfoort... bij knooppunt Rijnsweert twee kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Dankjewel, te ja. Nog een keer de hoofdpunten. Taakstraffen voor de leiding van Chemiepak in Moerdijk. Geen gevangenisstraf. De Facebook-rellen hebben de gemeente Haren in Groningen... ongeveer een kwart miljoen euro gekost. En ex-CDA-voorman Maxime Vragen heeft spijt... van de gedoogconstructie met de PVV. 13 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen weer met lunch.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 MKB brandstof, Fiscus Proof Dit is Radio 1 en CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Wiebe Draaier... voorzitter van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Want de polder lijkt weer helemaal terug... en hij heeft gelijk al een goed rapport ingeleverd bij het kabinet. En daar gaan we zometeen met hem over praten. De afronding van het weekje In de Praktijk... waarin we mee mochten kijken achter de schermen van het Wereldkerstcircus. En na half twee Stand.nl... de stelling Alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk. Een um, beetje filosofisch moeten we dat ook zien he? aan het eind van deze week. Het is er toch veel over gegaan. U mag zeggen of u het eens bent of oneens met die stelling. Alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk. SMS het naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u het eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, het polderoverleg lijkt terug van weg geweest en dus kan SER-voorzitter Wiebe Draaier aan de slag. Eh, nog relatief nieuw natuurlijk in dit prachtige oer-Hollandse polderlandschap. Maar in september volgt hij Rinoy Kanop als voorzitter van de SER. En een paar minuten geleden overhandigde hij een kerstvers advies aan minister Asje van Sociale Zaken... over de noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en ook veilig werken. Dag meneer Draaier, goedemiddag. goedemiddag. Um, ja, uh, de, uh, de SER, het Sociale economisatie, is het overleg al gaan en advies gaan van uh, werkgevers en vakbonden. De regering maakt daar natuurlijk ook gebruik van. Um, u dacht ook van nou, de overleg-economie is terug. Dat hebben ze ook uitgesproken. Laat ik gelijk een mooi rapport inleveren daar. Nou, uh, ik was vooral blij dat er een unaniem advies tussen werkgevers en werknemers tot stand gekomen is. Dat is niet zomaar over uh, overnight gebeurd. Dat is, uh, dat is toch wel noeste arbeid over een aantal maanden. Maar er ligt een heel mooi unaniem advies, wat, wat toch heel belangwekkend is voor zowel werknemers als werkgevers in Nederland. En waar we ook in Nederland een, een, toch weer een beetje een gidsfunctie in zouden kunnen vervullen, als we dat op een goede manier weer verder verbeteren dan het al is. Het gaat over gezond en veilig werken, maar ja, dan moet dat werken wel zijn. Er zullen mensen zijn die zeggen van nou, ik ben al lang blij dat ik werk heb. Natuurlijk, en dat, dat is ook nu, dat heeft heel veel aandacht in de, in de hoofden van, van heel veel mensen die, die het nu moeilijk hebben, en misschien ook nog wel in het komend jaar moeilijker krijgen, maar uiteindelijk komen we er ook wel weer uit. En is, um, is het toch een heel belangrijke bijdrage in goed werken in Nederland. Dat je dat veilig en gezond kan doen. En daar ja. gaat dit onderzoek over. En Dessert heeft natuurlijk ook een lange en middellange termijn perspectief. in heel veel van de adviezen. Ja. Laten we even wat van die punten uit dat advies doorlopen. De bedrijfsarts is niet toegankelijk, schrijft u in het rapport. En ook niet onafhankelijk genoeg. Ja, dus een van de vaststellingen is dat, dat wil je een goede... Ja maar um, bijna voor de normale eerste lijns opvang en registratie om ook een, een uh, hulp hebben... dan moet je een goede bedrijfsgezondheidszorg hebben. En er zijn een aantal indicaties geweest dat het van belang is... dat die ook duidelijk onafhankelijk kan functioneren. Dat niet een werknemer een drempel voelt als hij naar de bedrijfsarts toe gaat. Dat er met die informatie die daar in die kamer plaatsvindt... iets gebeurt anders dan het helpen van het probleem van de werknemer zelf. Dat het onmiddellijk naar de baas doorgeklikt wordt of zo. Nou, bijvoorbeeld. Ja. En, en, daar, en, daar, en daar, dat is heel belangrijk voor het, de vertrouwensrelatie. En daarmee krijg je ook meer zaken aan het licht. En daarmee kan je weer beter helpen... en meer meer gezondheid creëren. Ik begrijp sowieso dat het moeilijk is om bedrijfsartsen te vinden... want niet elke arts uh, wil dat zijn. Wat gaat u daar aan doen? Nou, de, het, het, het advies kijkt ook naar uh, wat kun je nou doen om, om dat, dat vak weer uh, een, een belangrijke rol te laten vervullen. Dan moet je het ook aan de werving wat gaan doen. Maar belangrijker nog, dat begint wel met het, het her, heruitvinden van die rol van de bedrijfsarts. En het ook een onafhankelijke functie geven. En daar doet het rapport ook een heel belangrijk aantal adviezen over. Die uh, waar uh, Lodewijk Asscher ook buitengewoon blij mee was. Nou, dan gaat het over uh, beroepsziekten. Die moeten beter herkend en ook gemeld worden. Over welke ziektes gaat het dan bijvoorbeeld? Nou, er zijn natuurlijk heel veel aan, aan werk gerelateerde... Uh, uh, Kwetsuren die zich over tijd manifesteren. Um, en dat, we hebben daar natuurlijk in het verleden met RSI heel veel uh, voorbeelden van gehad. Maar die moet ook een, een belangrijke expertise ontwikkelen wanneer die optreden. Maar waar het rapport met name van, uh, een belangrijke uitspraak over doet, is dat preventie, als, als je daar inzicht in hebt, registratie beter maakt. moet je ook nog vervolgens de preventie van heel veel van die euvels uh, zwaarder aanzetten. En daardoor voorkom je heel veel van die langzaam optredende. Uh, uh, Beroepsziekten. Mm -hmm. En in het CER-rapport wordt ge, uh, uh, gepleit voor gespecialiseerde rechters, die, uh, nou ja, die dus om, om, op beroepsziektes uh, uh, uh, zich gaan storten en, en dat eventueel op verhalen. Ja, de, de, de, de, het advies rondom die gespecialiseerde rechters is met name erop gericht om ervoor te zorgen dat als er gevallen van um, uh, ongevallen zijn uh, opgetreden en er is een, een uh, verhaal uh, vanuit de werknemer richting werkgever dat daar sneller een antwoord op kan komen. Het probleem is nu dat het vaak wat langer duurt omdat de rechters dat toch enigszins op een andere manier uh, uit een andere partij komen en door dat met gespecialiseerde rechters te doen kan je dat sneller afhandelen. Het heeft niet tot doel om de vergoeding zeg maar, als gevolg van zo'n uitspraak te vergroten, maar vooral om te zorgen dat er sneller helderheid is en dat is ook belangrijk voor herstel en voor uh, herstel van vertrouwen. Ja, ik hoorde vanochtend op deze zender trouwens al een noodkreet van, van de rechter dus dat ze het al hartstikke druk hebben. Ja, dus dit, dit helpt daarbij om te zorgen dat de mensen die dan hier met name mee te maken krijgen... dat die zich niet steeds weer opnieuw moeten inwerken in de specifieke eisen en vragen... en situaties die er rondom beroepsziekten en ook, ook ongevallen rondom de bedrijfssfeer moeten constateren. Oké, nou, okay, nou uh, dat rapport is in, uh, in goede orde ontvangen. Nu we hopen dat uh, de bewindsman die erover gaat, in dit geval dus... Uh, uh, Asscher, uh, dat hij er ook wat mee gaat doen natuurlijk. Uh, ja, u, u bent sinds september uh, de baas bij de SER voorzitter, heet dat officieel natuurlijk. Zij u gelijk ja toen u daarvoor gevraagd werd eigenlijk? Ik heb bijna onmiddellijk ja gezegd. Omdat het uh, toch voor mij wel iets is wat, uh, waar ik persoonlijk uh, toch heel veel... Ik, ik hecht heel veel waarde aan de overleg in, de, in, in Nederland. Ik heb uh, gekeken naar het verleden en gezien dat dat een hele belangrijke bijdrage kan leveren in, on, in onze moeilijkste periodes. En, en toen de vraag gesteld werd, kwam het ook wel zo aan van kijk, als je dan voor zo'n publieke functie wordt gevraagd, dan moet je dat ook eigenlijk doen. En, en uh, ik heb dat met alle graagte uh, ja gezegd. Want we hebben wel wat, wat, wat interviews met u gelezen natuurlijk de afgelopen tijd... en wat mensen over u gehoord. En dan komt het beeld naar voren van een doener. Terwijl ja, in die ser uh, moet je ook vooral veel praten en geduld hebben, lijkt me. Ja, maar soms is een... Is een is met iets nieuws naar binnen komen ook nuttig om iets te veranderen. De CER heeft natuurlijk een moeilijke periode achter zich. En, en onder de vorige voorzitter, die, die daar buitengewoon goed heeft, zeg maar, door de winter heeft gebracht, komen we nu in een fase waarin wellicht er weer meer mogelijk is. En dat hoort doen, doen als thema van sneller adviezen. Uh, praktischer inspelen op wat er, wat er kan en, en moet, hoort daar ook bij. Dus ik, ik herken het thema wel als iets wat ook hier van, van nut kan zijn. Ik uh, heb hiervan nog op geen enkele manier... een begrenzing in het doen uh, ondervonden in de eerste paar maanden. Met wat u net zei, doelt u een beetje ook op het kabinet Rutte 1... dat, uh, nou ja, uh, laten we zeggen... Nou, hoe zullen we dat nou even vriendelijk zeggen? Uh, nou, uh, laten we zeggen, niet, uh, niet al te uh, veel had, op had met het overleg tussen de, de sociale partners. Um, en, en betekent het dus dat, dat dat onder Rutte 2 gaat veranderen? Kijk, je hebt een paar dingen nodig om, om de overlegeconomie in Nederland te laten werken. Eén is, er moet natuurlijk een kabinet zijn wat het nodig vindt om met sociale partners in overleg te gaan. En ook daar graag wil, wil hebben over moeilijke vragen. Ik denk dat we daar toch wel met een kabinet te maken hebben... wat heel duidelijk laat blijken dat ze dat echt graag willen... en dat ze dat nodig achten. Ik denk dat de ontwikkelingen van deze week dat heel duidelijk onderstrepen. Maar ik zie het ook in mijn eigen individuele directe contacten. Het tweede wat je nodig hebt is natuurlijk de sociale partners zelf... Die moeten die vragen dan willen beantwoorden en kunnen beantwoorden. En daar is natuurlijk bij de vakbeweging het nodige aan de hand geweest. En nog steeds zijn ze bezig met het, uh, met het, het verbouwen van de, van de vakbewegingen. Met name speelt het hier bij de FNV. Maar um, de, natuurlijk aan tafel zitten alle vakbewegingen, ook uh, CNV en ook MHP. Maar er zijn er is nog een nodige gaande. Dus we zijn een heel eind op weg. We kunnen al een heel stuk meer. Maar er is nog wel het een en ander nodig voordat het weer in volle kracht kan functioneren. Ja. Ik, ik zag over u, uh, volgens mij zei u dat over uzelf, dat u een verander... Passionado bent. Ja. Moo mooi woord trouwens. Uh, uh, ja, organisaties anders helpen denken en, en doen. Dat is uw vak ook altijd geweest. U was uh, werkzaam bij McKinsey natuurlijk. W wat is nou het eerste dat u bij de SER hebt aangepakt? Nou, het gaat... Eerlijk gezegd ben ik niet begonnen met de SER en zich te, te willen veranderen. Wat belangrijk is, is om, om te zorgen dat we weer kunnen samenwerken... met die sociale partners en adviezen kunnen geven. Ik kom heel veel goeds tegen, maar er zijn wel een paar thema's die ik heb ingezet. Eén daarvan is dat het toch van belang is om in, in die adviezen... dichter aan te sluiten bij wat er in Nederland zelf gebeurt. Eigenlijk de verbinding met de werkvloer, met de individu... met de Nederlander die, met, die geconfronteerd wordt met belangrijke thema's... als flexibiliteit, maar ook wat we net besproken hebben... met, met gezond en veilig werken. Mm -hmm. Wat gebeurt er nou in de omgeving van het werk en het huis. En kan je daar beginnen met de vraag... en ook uitvinden wat voor oplossingen daar worden aangereikt... en, en daarmee aan de slag gaan. Dus het in het adviestraject meenemen van de realiteit van alle dag... in plaats van uh, sterker vanuit het, zeg maar het centrum in Den Haag... een advies uitbrengen over belangrijke onderwerpen... is een van de thema's. En daar, daar zijn we een aantal uh, experimenten aan het starten... maar dat zou volgens mij uiteindelijk belangrijk door moeten. Het tweede, wat dit, waar ik zelf weer erg aan hecht, is, is die, dat thema van snelheid. En kijken of we niet... Uh, op sommige onderwerpen gewoon sneller een advies kunnen creëren. Niet zozeer door, bij wijze van spreken, veel harder te werken... of uh, veel sneller te schrijven. Maar met name door te kijken welk deel van zo'n advies kan nou sneller uit... en welk deel moet je nog wat langer over doen... zodat je het belangrijkste al eerder kan uitbrengen... en dan misschien de restanten nog later doet. En in die differentiatie is veel versnelling mogelijk. Mm. En het derde thema heeft ook wel te maken met dat in Nederland het nodige verandert. Dat meer, er ligt meer verantwoordelijkheid, ook bij de plannen van dit kabinet, bij gemeenten. En we moeten natuurlijk zorgen dat in heel veel van die, van die praktijkvragen... ook de rol en toegang van gemeenten in zo'n adviestraject goed uh, wordt ingevuld. Dus er zijn er een paar uh. belangrijke onderwerpen waar we mee bezig zijn. Want er liggen, er liggen natuurlijk hele belangrijke zaken die, die we ook voortdurend in de verkiezingscampagne hebben gehoord. En ook bij, de, bij het regeerakkoord, bij de presentatie. Uh, nou ja, er, moet, er moeten dingen veranderd worden. Pensioenen, woningmarkt, uh, de banken wordt nagekeken. Uh, heel veel van die zaken hebben ook te maken met vertrouwen. Hè? En, en uh, als het dus, laten we zeggen, in die polder goed gaat, ja, wekt dat ook misschien weer vertrouwen. Dus er ligt een belangrijke taak voor u met, uh, met uw mensen in de serre. Absoluut. Ik geloof echt heel erg in dat het, dat het dat aan de ene kant het kabinet... een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in dat opbouwen van vertrouwen. Maar dat sociale partners eigenlijk een unieke mix kunnen maken. Die is voor Nederland echt uniek. En ik ben inmiddels een aantal plaatsen in de wereld geweest om te kijken hoe het daar gaat. We hebben hier een heel bijzonder... Ingrediënt wat ons kan helpen om juist dat draagvlak uh, betere antwoorden te krijgen... met draagvlak door betrokkenheid van die sociale partners. Dat hebben we in het verleden gedaan. Dat moeten we voor een deel weer uitvinden. Maar dat is echt een unieke mogelijkheid. Er wordt natuurlijk heel vaak het woord vertrouwen gebruikt... in de afgelopen... ik geloof de afgelopen week heb ik het eerlijk gezegd... vaker in de krant gelezen <lacht> dan ooit tevoren. Ja. Um, toch is het iets wat te voet komt en te paard gaat. Dus dat zullen we onherroepelijk in stappen moeten verdienen... in plaats van er veel over praten en hopen dat het daarmee komt. We moeten dat verdienen aan de hand van brokken van nieuwe adviezen... die ook met draagvlak dan worden gecreëerd... en die daarmee ook weer vertrouwen geven dat die overlegeconomie kan werken... Een van de belangrijke onderwerpen daarbij is dat wat eruit komt, waar ja, maar Nederlanders in hun beeld van hoe het draait, dat er ook een zekere consistentie komt in wat ze horen. En dat dat niet alleen van het kabinet komt, maar dat ook sociale partners, als ze daarmee eens zijn en een unaniem achter staan, dat mee helpen uitdragen. Dus ook daar zit een ingrediënt van het herstellen van, uh, van een basis. Als ik het woord vertrouwen dan even in deze zin probeer te vermijden. Ja. Nou ja, kortom, er valt nog een hoop te doen, uh, dat is wel duidelijk. Uh, maar u hebt er zin in zo te horen. Ja, ik, ik, ben, ik heb het enorm. Aan mijn zin het is natuurlijk een totaal andere omgeving dan waar ik. Uh, Vier maanden geleden zat en, en, en het is een enorme stimulerende. Ik ben vooral um, erg onder indruk van de toewijding, die je ook in heel veel van de directe medewerkers ziet, die toch een lastige tijd hebben gehad in de afgelopen, nou, zeg maar even zes jaar voor, mm -hmm. voor het gemak. Daar zit toch een toewijding op het laten werken van het overleg, wat volgens mij buitengewoon. Um, uh, een pluim verdient juist ook in deze periode van het jaar. Ja. Ik ben daar in ieder geval heel erg van indruk. In, in, in nou, de wereld bestaat nog en de polder is terug. Uh, wat willen we nog meer, zou ik bijna zeggen. Uh, ik uh, dank u voor het uh, gesprek en succes met uw werk. Uh, de nieuwe voorzitter dus van de SER, wie bedraaier was dat. Hartelijk dank. Hartelijk dank. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ingrid Koning was de hele week bij het wereldkerstcircus in Carré. En zo kreeg ze een kijkje daar in de keuken, hielp met het uitdelen van toegangskaarten. En ze sprak uitgebreid ook met spreekstalmeester Tony Wilson. Ingrid, wat is je deze week het meest opgevallen? Wat me vooral is opgevallen is de hoeveelheid werk die in de voorbereidingen zit. Ik uh, ben nu weer bezig bij de repetities voor vanavond. En echt, ik zie wel een man of uh, 15 tot 20 bezig met het licht. Uh, maar wat me ook is opgevallen is de, de verscheidenheid aan ex die aanwezig zijn bij zo'n voorstelling. Ik, ik kan me alleen nog maar een clown herinneren van vroeger. En naast me staat Koop Pels, die werkt al bijna 25 jaar bij Carré. Hij is directiesecretaris. Ja, wat zijn nou de grote verschillen met een circus van vroeger en nu? Nou, Het begon hier in 1987 weer voor het eerst. Toen heeft Henk van der Meijden met Kees Verliemd de circus weer naar Amsterdam gehaald. Met name Carré. En het was allemaal kleiner natuurlijk. Je had echte paardjes, de clownen, natuurlijk fantastische acts. En dat was uh, act, boom afgelopen volgende act. Nu, althans door de jaren heen, is dat langzaamaan in een beetje Cirque du Soleil achtige sferen overgegaan. Er vallen geen pauzes meer. Als er iets opgebouwd wordt, zorgt Henk ervoor dat er iets te zien is. Het zij een clown, het zij een ballerina, het zij de mensen die hier de boel schoonmaken, die bijna al een act zijn. Misschien dat je dat gezien hebt. En... Wat ik ook gezien heb, is dat in de programmering er dit jaar geen één Nederlandse act is. Er zijn gewoon geen Nederlanders die meedoen aan het wereldkerstcircus. Henk van der Meijden die staat nu naast me. Hoe komt het nou dat er geen Nederlanders zijn die de top halen? Ja, die missen de opleidingen. De opleidingen. Er zijn hier wel circusscholen, maar ja... Als je naar Rusland kijkt, of naar China of Noord-Korea. Die landen, zijn. Ja, gaan de, de, de kinderen die gaan. Uh, ja, je kan het vergelijken met, met Turnen. Zoals wij wel met, met Turnen wel uh, toch de top bereiken. Met Epke Zonderland en uh, dat soort kampioenen. Ja, die stellen hun hele leven in dienst van die prestatie. En bij circus is dat nog meer. Hè? In China en Rusland gaan die kinderen dus de lagere school. En daarna kunnen ze kiezen voor het circus. Maar ze krijgen dan natuurlijk 50% wel normale schoolopleiding. Met de rest alleen maar circus, circus. En dat, dat missen wij natuurlijk. Wat er nu niet gemist hoeft te worden zijn de wilde dieren in het circus. Maar daar kan volgend jaar wellicht verandering in komen. In het regeerakkoord staat immers dat deze wilde dieren verboden moeten worden in het circus. Wat gaat dat nou betekenen voor het Wereldskerstcircus? Dat wat betekent voor het circus dat uh, jonge mensen, dat kinderen, leven niet meer kunnen bewonderen. Uh, er zijn al uh, op, op scholen waar je: mama, waar komt de melk vandaan? Grijp je? En, ja, je kan alleen maar van, van iets gaan houden als je het kent. Maar wat zou het betekenen voor het wereldkerstcircus? Zou het dan niet meer kunnen overleven, denkt u? Wij kunnen overleven, want uh, ja, wij kunnen dan overleven. Want uh, ja, het, het zou anders worden, hè, maar we hebben dan natuurlijk ook toch de paarden. Ik zou het heel verdrietig vinden. En ik denk dat Oscar Carré, we staan hier nu in de piste van Carré... waar het in 1887 allemaal begon, 125 jaar geleden, toen waren er ook leven. En die zou zich in ze zich af als hij hoorde dat er geen leven meer in het circus zouden zijn. Ja, dat was uh, Henk van der Meijden... En u hoort hem in gesprek met Ingrid Koning vanuit Amsterdam. Volgende week sturen we in verband met de kerst geen verslaggever op pad. U hoort weer van ons in het nieuwe jaar, wat betreft in de praktijk. Zometeen wel, stam.nl. Alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu het laatste nieuws. Hier is Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De energierekening valt volgend jaar hoger uit door kabinetsmaatregelen... zoals verhoging van de energiebelasting en de BTW. Volgens een van de vergelijkingssites is een doorsnee huishouden volgend jaar 107 euro meer kwijt aan gas en licht. Slachtoffers van de vliegramp in Faro in Portugal, vandaag precies 20 jaar geleden, hebben het Rijk voor de Rechten gedaagd. Zij eisen openheid over wat er destijds precies is gebeurd. Volgens de slachtoffers heeft de Raad voor de Luchtvaart destijds bewust informatie achtergehouden... en blijkt uit eigen onderzoek dat de piloten veel fout hebben gemaakt. In Kenia zijn bij gevechten tussen rivaliserende boeren zeker 39 mensen gedood. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. De boeren ruzien al jaren over onder meer landbouwgrond en water. Orma-boeren zouden hun vee hebben laten grazen op grond van de pokomo boeren Ook zijn er conflicten in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. En een bedrijf uit Waalwijk heeft op het laatste moment een calamiteitenoefening afgeblazen. Gevreesd werd dat het de test bij Staal Europe, inclusief luchtalarm... paniek zou veroorzaken vanwege de voorspelling over het einde van de wereld. De jaarlijkse actie was aangekondigd door de gemeente Waalwijk op Twitter. En dat leidde tot veel reacties van mensen die de keuze ongelukkig vonden. Dit zijn hoofdpunten. AMB Verkeersinformatie... In Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland komt plaatselijk dichte mist voor. Er staan al een aantal files. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide 8 kilometer door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. Het verkeer richting Eindhoven kan omrijden. Volgt aan de borden Venlo. Ook een ongeluk op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt plein 5 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. En een aanrijding op de A28, Utrecht richting Amersfoort bij knooppunt Reinsweert, twee kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1 NCRV Stand.nl. Jurgen van der Berg. Nou, mooi zo, de wereld is er nog. Uh, anders hadden we dat net wel in het nieuws gehoord. Alle voorspellingen, ten spijt, is de wereld dus niet vergaan om 12 uur 12. De voorspelling was grotendeels gebaseerd op de aflopende kalender van de Maya-volkeren... Maar blijkt nu inderdaad gebaseerd op een misverstand. Of een westers waanidee, zoals de afstammelingen van de Maya's zelf zeggen. Een waanidee misschien, maar wel eentje, uh, ja, een idee dat wereldwijd enorm leeft. Uh, is het logisch dat we in deze economische zware tijden even een uitvlucht zoeken in een spirituele fantasie? Zoals deze dus? Of is het kolder en hebben we met z'n allen veel te veel aandacht aan besteed? Eh, dan doen we dat de dus komende half uur ook nog eventjes, maar dat kan er dan nog net bij op deze dag. Ik praat erover met Laura van Broekhoven. Zij is conserva conservator Midden- en Zuid-Amerika van het Museum Volkenkunde in Leiden. Dag mevrouw van Broekhoven, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen in standpunten altijd met uh, drie keuzes. Mag u er nou een ja of nee op zeggen? En, uh, dit zijn de keuzes. Ik wist zeker dat de wereld zou blijven bestaan. Ja. De Maya's hebben zich verrekend. Binnenkort gaan we er alsnog aan. Nee. De hype is vooral aangewakkerd door Guatemala om er geld aan te verdienen. Nee. Dat ook weer niet. Dan de stelling, en ik roep onze luisteraars ook om daarop te reageren. Alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk. Um, misschien moet we dat ook een beetje filosofisch zien. Hè? Het is altijd wel mooi om op zo'n moment ook eens even te denken... van waar we toch allemaal wel niet mee bezig zijn met z'n allen. Maar uh, ik wil niet te veel voorzeggen. Dus alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk. Bent u het eens of oneens? Sms dat naar 7070 kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met uh, hekje standpunt. Uh, mevrouw van Broekhoven, even ook uh, voor u de stelling, dan hebben we de administratie afgewerkt. Alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk, eens of oneens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. En waarom? Omdat, uh, nou ja, mensen maken zich natuurlijk druk over als het einde der tijden zou, aan, uh, zou aanbreken. Of als, dat, uh, als we daar zover zouden zijn. Ik ben het alleen uh, ja, niet mee eens dat het iets met de Mayas te maken heeft. Of dat zij dat ooit voorspeld zouden hebben. Ja. Toch, uh, we hebben daar straks ook even geconstateerd... er staan een paar honderd verslaggevers daar bij die, bij die berg in Frankrijk... waar je dan gespaard zou worden eventueel. En waar ufo's zouden landen. En ik weet niet wat voor verhalen mm -hmm. allemaal nog meer. Dus alle serieuze kranten, journaals, uh, uh, correspondenten sturen... allemaal mensen daar naartoe. Ja. Ja, dus nou ja, alleen het goede is, er gaan heel veel journalisten overleven dan hè, bij deze. Stel dat er toch iets gebeurt. <laughs> het, uh, ik weet niet of dat de beste nee. is, die daar nu bij die berg staan, maar goed. Maar uh, nee, ik kan me voorstellen, kijk, een, aan de ene kant is er natuurlijk hè, mensen die zich zorgen maken en is het echt heel, gaat het best wel ver, want er zijn, hè, begrijp ik zelfs in China, kinderen geweest die zelfmoord hebben gepleegd. Dus in die zin vind ik dat uh, heel erg. Dat er zoveel gehype uh, over een totale hoax en iets wat echt gewoon niet waar is, uh, wordt gemaakt. En aan de andere kant ja, begrijp ik ook wel dat het gewoon vrij ludiek is, dat er gewoon allerlei mensen zijn die zich daarmee bezighouden. En ja. het is elke keer weer een ander scenario. Waar ik me een beetje druk over maak, is over het feit dat het naar de Mayas toegeschoven wordt. En het in hun schoenen wordt geschoven. Ja. Dat vind ik wel heel erg. Want dan komen we inderdaad op uw specialiteit. Nog, nog even, het Museum uh, Volkenkunde doet hier ook wel onderzoek naar. Ik bedoel, u houdt dat ja. allemaal wel bij, uh, die, die, die, die, die, die fatalistische aankondigingen. Ja. Ja, dus aan de ene kant is het vanuit wetenschappelijk oogpunt heel interessant natuurlijk om te bestuderen... hoe dat mensen zich met dit soort dingen bezighouden en hoe beeldvorming plaatsvindt over die Maya's. En aan de andere kant vinden wij het ook belangrijk om te informeren. Dus in die zin, we hebben een soort uh, studie gemaakt en dat hebben we in een tentoonstelling uitgewerkt. Een kleine tentoonstelling. En die gaat een beetje over de vier stromingen die wij zien in dat gedachtegoed over 2012 en de Maya's. Nou, aan de ene kant heb je wetenschappers hè, die zich ermee bezighouden. Met, want er zijn wel twee teksten van de Maya's die, die datum... Uh, bespreken, maar mm -hmm. ik veronderstel dat we er straks nog even over komen ja. hoe, waarom het die belangrijk is. Je hebt doemdenkers die echt bezig zijn met, hey ja, inderdaad, uh, zich op een berg ergens verschansen uh, en uh, mensen die uh, zich, uh, uh, allerlei bollen die in China worden gebouwd waar mensen in gaan zitten, voorstel dat enzovoort. Nou ja, dat is uh, interessant, die heette de Doomday Preppers en dat is dan vooral Patrick Gerrel, dat is een Belg die zich daarmee bezig heeft gehouden. En als derde categorie heb je de spiritualisten. Um, en die gaan er een beetje van uit dat er een soort nieuwe wereld, een nieuwe tijd uitbreekt. Uh, en dan heb je John Major Jenkins en je hebt zo'n aantal van die mensen die zich daarmee bezighouden. En dan heb je eigenlijk pseudo-wetenschappers zoals José Arguelles, die een beetje, ja, die hebben een soort mix gemaakt van een beetje Maya, uh, geheimzinnige cijfers, een oude wijze cultuur, een beetje wetenschap, een beetje fantasie. En die hebben daar een mix van gemaakt en dat is zeg maar ja, ja. een pseudowetenschappelijke ja. waardelijke genoemd. Want, want dat is natuurlijk van alle tijden en eigenlijk van alle geloven denk ik ook wel. Ik bedoel, christendom is het er ook mee uh, van verge ja. vergeven van dit soort aankondigingen ook. Ja, ja, de Bijbel is, heeft natuurlijk de apocalypse hè, erin zitten, vandaar het woord. Mm. Maar, uh, maar alle geloven hebben wel een, hebben, hebben periodes waarin ze zeggen... er komt een einde aan, een bepaalde schepping. Of er komt, hè, dus dat soort dingen, dat, uh, dat leeft bijna overal. Ja. En mensen hebben dan de neiging om te denken... dat dat in hun levenstijd gaat gebeuren. En dat, uh, ja, dat geeft aan de ene kant jouw leven meer waarde. Want het moet natuurlijk tijdens jouw leven zijn dat de wereld ten einde komt. <lacht> en aan de andere kant zit er vaak geloof ik ook een soort gedachte van... een soort utopische gedachte achter dat als deze wereld die toch best wel ellendig is... met allemaal mensen die doodgaan en kinderen enzovoort, waar alles mis mee gaat... als die ten einde komt gaat er vast iets beters, iets mooiers hè, en, uh, ja. komen. Um, en leeft het dan bijvoorbeeld in, in Zuid- en Midden-Amerika nog meer dan, dan, dan hier bij ons bijvoorbeeld? Of? Nee, dat denk ik niet. Ik zag allerlei uh, statistieken. Ik weet niet hoe kloppend dat die zijn in het de, in de NRC gisteren ook staan. Uh, maar ik denk dat het in elk geval in, in het gebied van, van de Mayas vandaag de dag leeft. Omdat men aan de ene kant zijn er gewoon nou, toeristische organisaties. Ook eigenlijk het ministerie van Toerisme in Guatemala die daar natuurlijk op hebben ingespeeld... want die merkte ook dat die ineens voor bepaalde data alle vluchten vol zaten... Uh, aan de andere kant heb je een heleboel Maya's van vandaag de dag... die natuurlijk in uh, best wel veel ellende leven. In veel discriminatie ten opzichte van Indianen. Je ziet het nu weer. Hè, ze worden niet op hun archeologische sites toegelaten. Mm. Um, er is een grote genocide geweest in de jaren tachtig... waar echt uh, honderdduizenden Maya's zijn uitvermoord omdat ze Maya waren. Dus dat. zij hebben ook zoiets van hè, dit soort onzin... waar een aantal pseudowetenschappers hebben gedaan... Onze, over de rug van onze voorouders nu ja. veel geld verdienen... Die, uh, die komen veel in het nieuws, terwijl dat wij degene zijn... die uiteindelijk uh, ja, gewoon in dezelfde miserie blijven ja. zitten. Want er zijn, uh, geloof ik, 9 miljoen afstammelingen nog hè, van de echte Maya's in, in Guatemala. Ja. Uh, en, en zegt u daarmee ook dat, dat eigenlijk een, geen van die 9 miljoen rekening mee hield... dat de wereld vandaag zou vergaan? Dat weet ik niet, daar kan ik niet voor spreken. Die denken niet allemaal eenduidig natuurlijk. Nee, <laughs> maar één goed, blok. laten we zeggen het algemene ze, vinden daar. Ja, ik denk dat algemene Maya, uh, veel van de Maya's daar absoluut hey, weten dat dat gewoon niet klopt. Um, ik denk dat het wel zo is. Dat, uh, kijk, de kalender van de Maya's die, uh, bestond uit twee delen. Eén deel was een soort telling waarin dat je telt vanaf een nulpunt. Een beetje zoals wij 2012, hè, dat komt niet terug. Daarna komt 2013, 2014 enzovoort. En een ander deel was ritueel, want wij, wij hebben elk jaar weer een kerstmis. Nou, dat hebben zij ook, zeg maar. Ja. En die rituele kalender wordt nog steeds gebruikt. Die kalender die eigenlijk iets met 2012 te maken heeft... die wordt al sinds eigenlijk de 11e eeuw na Christus niet meer echt gebruikt. Ook niet door de Maya's. Dus in die zin hebben zij daar net zo weinig kennis van als veel andere mensen. Van die lange, lange telling, zeg maar. Ja. Die lineaire telling. Die is door wetenschappers eind 19e eeuw weer teruggekomen. Ja, zijn ze erachter gekomen hoe dat die werkte. Daardoor konden we ook hun data aan onze data correleren. En weten we van veel sites wanneer ze precies gebouwd zijn en dergelijke. Dat weten we van andere culturen niet uit de Amerika's. En dat, euh, nou ja, die, dat is dus heel belangrijk geweest vanuit de wetenschap. En dat is waarom dat we nu überhaupt over 2012 praten. Ja. Als een punt wat belangrijk is. Ja. Wat kunt, want. Daar hebt u net al gezegd, van misschien moeten dat nog even uitleggen. Want wat, waarom is nou precies die datum van vandaag dan. Euh, zou dat dan zo belangrijk zijn? Nou, in, de Maya, in die lange telling van die Maya-kalender, zeg maar. Um, zou vandaag een punt zijn wat met, bij ons te vergelijken is met eh, stel dat het 31 december 9.999 zou zijn. Ja. Dan moet de volgende dag moet 1 januari 10.000 worden. Dan breekt dus een nieuw decamillennium uit. Ik ken dezelfde term niet eens want wij denken natuurlijk in millennia maar niet in deca ja. um, En nou ja, dat was voor de Maya ook zo. Zij, hebben, zij tellen niet in duizendjarige periodes maar in 400-jarige periodes. Want iedereen heeft zijn eigen manier om de tijd op te schrijven. Nou, en die 400-jarige periodes, daar hebben ze er 13 van... en dan krijg je een nieuwe 8000-jarige periode die aanbreekt. En dat zou dus, hè, zoals bij ons negen periodes van 1000 jaar zijn... en dan een 10.000-jarige 10 periode aanbreekt, Zo was het bij hun ook. En dat zou vandaag zijn geweest, ja, ja. stel dat ze die kalender nog gebruikt. En daar zeggen Maaiers, die nu toch ook wel boos zijn over al die theorieën... van ja, dit zijn gewoon Westerse waanideeën. Ze zijn aan de haal gegaan ja. met, ons, uh, ja, met ons verhaal in feite. Ja, en ook wel een waanidee dat, dat ze zouden gedacht hebben... Dat de, dat de tijd stopte of dat de kalender stopte en daarom de wereld stopte. Dat is gewoon echt niet waar. Dat hebben ze, zij hebben dus twee teksten geschreven, de Maya's, de oude Maya hebben twee teksten geschreven waarin ze iets zeggen over 21-12-2012. En dat zijn alle twee van koningen die zeggen... ja, als je nou zoveel dagen bij mijn geboortedatum of bij hè, die of die dag optelt... dan zouden we op, uh, in uh, 21 december 2012 zitten. En dat is eigenlijk een beetje zich koppelend aan de gedachte... dat zij hun dynastie heel lang gaat bestaan. Gewoon een beetje belangrijk doen eigenlijk. Ja, het ja, is een beetje de gedachte van een soort duizendjarig rijk. Nou ja, dus dat soort uh, gedachten zitten eigenlijk achter. Maar dus nergens staat te wereld gaat eindigen of doom en in... ja, dat is afgelopen met ons. Dat ik ik, ik, ik, ik geef wel dat in Guatemala een stad was een bijeenkomst voor 90.000 mensen. Had u daar niet uh, graag bij willen zijn? Nee, ja, ik heb niet echt de behoefte om daarbij te zijn. Ik ben er wel uh, een paar weken geleden nog geweest om een lezing te houden op uitnodiging van het ministerie van cultuur over iets heel anders, over een, uh, een stuk wat wij in het museum hebben en wat ook op hun nationale e munteenheid staat. Maar uh, in dat soort gekte, daar geef ik mij liever niet in. Uh, of met zoveel mensen in het centrum van Guatemala stad... lijkt me totaal onveilig. Ja. Uh, iemand zegt hier... Uh, uh, we willen ook zo graag geloven dat er iets meer is... dat buiten onze kennis en macht ligt... Dat we zelf, uh, zodat we dus zelf geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen over ons lot. Uh, ja, klopt dat vindt u of niet? Nou, ja, ik kan me voorstellen dat dat. dat, dat ja, ik vind het op zich wel een goede uitspraak. En, en, en graag schrijven we dat dan toe aan een andere cultuur. Want die anderen die zijn altijd wat ongrijpbaarder dan wij zelf. Ja, en dat zijn in dit geval dus die zielige Maya's die het al zo lastig hebben. Ja. ja. Ja, nou, ik weet niet of ze zielig zijn. Maar nou, ja, ja, we nee, hebben goed. natuurlijk allerlei super prachtige uh, monumenten gebouwd... Zeker. en uh, doen nog steeds heel veel um, prachtige dingen. Maar ja, als je hun van alles toeschrijft wat niet klopt... ja, dat zouden wij ook niet leuk vinden. Ja, nou, nee, dat begrijp ik. Uh, dus goed dat u dat uh, relativerende verhaal er een beetje tegenover hebt gezet... Uh, voor zover er al die mensen zijn die daar echt heel fanatiek mee bezig zijn. Maar toch, uh, dan moeten ze maar bellen zometeen... want we gaan even naar onze luisteraars... en dan kom ik zometeen graag bij u terug om de reacties nog even door te nemen. Laura van Broekhoven van het Museum van Volkenkunde in Leiden. Alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk. Dat is de stelling. Uh, 844 mensen hebben intussen gestemd. 18% is het eens met die stelling. 82% is het oneens. Stand.nl. goedemiddag. Goedemiddag, geschiedenis van de Valken Almere. Ik ben wel oneens met uw stelling. De nieuwe datum is al bekend trouwens. Dat is 31 december 2099. Dat is het einde van de Windows-kalender. Oh, 31 december 2099. Ik schrijf hem vast even op. We zullen het wel meemaken uur, hè? <laughs> Mijn moeder zegt altijd dan, jeuken, onze kiezen niet meer. Nee, dat denk ik misschien nog niet. <laughs> nee. uh, maar u zegt oneens, hè, met de stelling? Ik ben altijd oneens met de stelling. Toch zeker als je al aan tijd bij de ja. Frankrijk, zuid uh, uh, zuid journalisten Mocht het zo zijn dat het einde van de tijd eigenlijk is... ben ik toch heel ergens anders, dan baal ik de berg. Ja, ja. Ik bij ergens je... mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, Goedemiddag met Graders Roodbeen uit Veenendaal. Ja. Uh, dat uh, Volgens de Heer Jezus, zoals hij zegt in de Bijbel... Uh, moeten we ons voorbereiden op de eindtijd. Maar hij voegt daaraan toe, van de tijd en de uren weet niemand... Nee. dan God de Vader alleen... Dus het kan eigenlijk elke dag gebeuren? Het kan elk ogenblik gebeuren. Ja. U had er vandaag ook geen rekening mee gehouden? Of? Nee, nee, dat zijn allemaal van die, uh, van die gedachten van bepaalde groepen en zo. die ergens toch uit zijn op een vorm van sensatie. Ja, ja. Eh, dank u wel, Stam.nl, ja, Goedemiddag. Goedemiddag, Sweden met Kees. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik bedoel, eens in dezelfde tijd komt er weer zo'n uh, religieuze groep uh, naar buiten. Zo'n splintergroep, en die uh, kondigt ook het einde van de wereld aan. Een aantal van die idioten gaan alles verkopen wat ze hebben. En die gaan dan bij elkaar zitten. Als we hier aandacht aan blijven besteden. hebben we al 500 standpunten snel per dag niet genoeg. Ik <lacht> bedoel, ja. een beetje overdreven dit. Ja, ja, besteed, ja, maar besteed liever aandacht. Aan reële zaken, rijden mensen bij de voedselbanken, mensen die hun huis uitgezet worden omdat ze de huur of die hypotheek niet meer kunnen betalen. Ja. In plaats van een stelletje geloofsidioten. Kees, dat doen we ook, dat weet je ook, want jij belt wel vaker. Bij ja, nee, de voet... maar maar snap je, dit soort dingen. Tuurlijk, nee, en... helemaal gelijk. Helemaal gelijk. We... mensen zijn ermee bezig. We... Er zitten mensen die berg, die hebben alles verkocht wat ze hebben. Ja. Nou, die komen er straks achter. Dat er toevallig een klein foutje in hun berekening zit. of dat er bovenin een, in een koppel en een klein kortsluitingje zit. <lacht> en dan. Ja, en we, we belden vanmorgen nog even met Paul Ossendorf, Futuroloof. en Thomas van der Dunge. Die zeggen ook allebei eigenlijk van. we zoeken ook soms gewoon even uh, iets om te ontsnappen aan de werkelijkheid. En misschien is dit wel, uh, is dit wel even weer zo'n moment. Stappen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Grit. Uh, ben ik in de uitzending? Ja, meneer Grit, zeg ja. maar. Oké, okay, nou, ik ben het uh, eens uh, en ik zal zo zeggen waarom. Maar ik vind wel inderdaad dat, uh, dat de Maya-bevolking, die overigens in het ver verleden alle, alles behalve zelflievertjes waren uh, dat die worden niet gebruikt, uh, Want de meeste Maya's schijnen dus zelf niet te uh, te geloven. Ja. Maar uh, wat ik ben het er in zoverre kan me uh, die, die eindtijd uh, ja, gedachten voorstellen. Uh, er is een, een grote sluitmoordenaar die heet Overbevolking. En uh, ja, die is ongebreideld. En uh, ja, op uh, de, de jacht op kolen naar olie. Uh, ondanks alle doelstellingen die we halen, uh, willen halen qua CO2 enzovoort, de, nou, de nationale hulpbronnen die worden geplunderd. Uh, uh, nou ja, u kent het verhaal ja. van, van, van het kapitaal en, en de rente. We gebruiken niet de rente, maar het kapitaal zelf. De komen maar, oorlogen maar, maar, over het drinkwater, zoals maar, maar u... het bijvoorbeeld in. Maar zegt u hiermee eigenlijk dat, dat we met z'n allen weten dat dat een keer gaat komen? Omdat, het, omdat aarde uitgeput is. Als, als, als we zo doorgaan, dan gaat het, dat, dan gaat dat niet, misschien niet in één keer. Maar dan, dan, dan, dan worden de conflicten zo groot. Sociaal gezien is het gewoon onmogelijk eh, eh, dat, dat de wereld eh, 11 miljard zielen zal dragen. En ik vind dus dat de VN en, en, en, en vele uh, overheden en, uh, en, enzovoorts. Dat die poter op hun hm. hoofd hebben. Want ze draaien als een kat om. De, uh, ...de hete brein als het, als het om dit thema gaat. Ja, ja. En dat is zeer hypocriet en, en zeer fataal. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, ik, ik ben het ook niet met eens dat er zoveel aandacht aan geschonken moet worden. Kijk, uh, ik vind het echt niet voor een bepaalde groepering of, of zoiets. Uh, de Maya's kunnen dat onmogelijk weten, geweten hebben... ...wanneer dat het einde der tijden is. Ja. En ik ben het eens met de vorige spreker, als er iets gebeurt... Dan zijn wij daar zelf verantwoordelijk voor. Uh, omdat we overbevolkt raken, of omdat er uh, idioten met bommen gaan gooien. En voor de rest uh, zal er weinig gebeuren. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Sprepper de Vries. Uh, ik ben het eigenlijk niet zo eens met die stelling. En ik wou uh, het niet van de filosofische kant, maar van de economische kant bekijken. Uh, onze economie draait uh, op angst, althans voor een groot deel. En uh, daar wordt hier heel handig gebruik van gemaakt. Leg eens uit. Nou ja, ik kijk alleen al naar uh, uh, uh, uh, de pers die erop afkomt en daardoor weer bij wijze van spreken uh, uh, uh, de toerisme uh, uh, naar bepaalde plekken toe uh, leidt waar het veilig zou zijn. U gaat zelf al aan, 90.000 mensen uh, richting Guatemala als het maar niet is. Ja. Dus ja, de economie draait hier natuurlijk ook wel een beetje op, hè? Ja, ja. Uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Kees Lok. Ik vind de ophef zeker begrijpelijk en ook goed. Uh, ik geloof niet dat het vandaag de wereld zal vergaan. Maar uh, wat een vorige spreker ook al zei. In de Bijbel staat wel dat het een keer zal komen. Alleen dat wij die tijd niet weten. En uh, ja, verder vind ik het ook goed om erbij stil te staan. dat het voor een ieder persoonlijk vandaag het einde der tijden kan zijn. als je sterft. Ja. Ja, dat, dat, ja maar dat gebeurt elke dag. En, en daar is uh, zeker een kleine kring dan ophef over wellicht. Maar, uh, maar niet zoals nu natuurlijk over de hele wereld. wat betreft die Maya-kalender. Nee, klopt. Um, duidelijk wat ik vind. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben met Haldern in Goes. Hallo. Ik, uh, ik uh, luister met aandacht naar uw programma. En ik uh, heb hier een boekje voor me liggen. En daar staat. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus de eerste hemel en de eerste aarde gaan voorbij. Ja. Absoluut. Ja. Ik dacht maar, dat u het hele boek ging voorlezen. Kijk, ja, nee, nee, nee, nee. Dat boek, dat zijn 66 boeken. Okay. En dat is het probleem. Als wij, uh, God heeft de wereld gemaakt en de wereld zal ook voorbij gaan. Dus als je er iets zinnigs over wil zeggen, dan moet je die Bijbel lezen, het woord van God, daar staat het in. Ik weet niet uh, in, in deze zin wanneer dat moment komt, maar ik wist wel door het lezen van de Bijbel dat het vandaag onmogelijk was dat de wereld verging. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo. Hallo, goeiedag. Zeg hem maar. Ik heb het idee dat... Uh... Hallo, het, ja, het? lijkt of u in de ufo zit, meneer. Zo klinkt het wel in ieder geval. Het zal toch niet zo zijn dat, dat ze alsnog komen, zeg. Uh, Stam.nl, goedemiddag. <laughs> Hij is onderweg naar Nederland. Hallo, met wie? Dat is Grijsruid jullie. Dag, meneer. Uh, ik, heb daar een, ik ben het uh, eens dat de mensen daar bang voor zijn. Dat kan me wel begrijpen. Want uh, als je de situatie in om ons heen ziet en alles, en die, die Iran en die kant allemaal, kan dat de mensen de bang Maar ik geloof er zelf niet in hoog. Nee. Uh, het zijn echt wel een beetje angstmakende dingen, zodat de mensen angst daarvoor krijgen. Ja. Maar we kunnen noteren dat het ook in Geleen nog rustig is nu. Tot nog toe, hè? Ja, een beetje behoorlijk door, maar de is toch niet zo'n Oké. Okay. Nou ja, schrijf op 31 december 2099, want dan schijnt de volgende ramp zich te o, trek. O, dat is nog lang. Ja. Ja. Ben, ben, niet dat ik dat nog leef, hoor. Dank u wel dat u even de telefoon kwam, hè. U, en uh, dat u. zeggen we weer tegen iedereen die de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken deze week. Snel terug naar Laura van Broekhoven, Museum Volkenkunde in Leiden. Uh, met name gespecialiseerd dus, uh, in uh, Midden- in Zuid en Zuid-Amerika. En in die zin ook veel wetend over de Maya's. Uh, ja, mevrouw van Broekhoven... Ik heb het idee dat het hier in Nederland wel meevalt met de gekte. Ja, ja, ja. Nee, mensen vertrouwen hier toch uh, op andere bronnen. Ja, uh, uh, toch. Uh, de, de discussie wordt wel wat breder getrokken met dit als aanleiding. En, uh, ik moet is dat misschien wel terecht. Het is dus meneer die zegt ook van ja, we, we zitten met z'n allen op die planeet. En dat dijkt maar uit en dat dijkt maar uit. En, en uh, misschien is dat ook wel uh, ja, waarom we er dan zo mee bezig zijn. Omdat we weten dat dat uiteindelijk uh, gaat wringen. Ja, nee, dat, dat heeft natuurlijk veel, uh, veel aandacht ook wel gekregen. Hè? Sinds Al Gore en de hele uh, CO2-craze, uh, zeg maar, heeft daar een beetje heeft daar mee te maken. Overbevolking, wat, uh, waar die uh, meneer op doelde, demografische ontwikkeling en dergelijke. Ja, ergens wel, ergens uh, veroorzaken we natuurlijk... Uh, de, meeste, de meeste problemen die veroorzaakt worden zijn van menselijke aard. Aan de andere kant grote in, in de grotere geschiedenis, Maarten Keulemans heeft een boek geschreven over alle scenario's uh, van apocalyptische scenario's. Blijkt dat echte grote problemen zouden eerder vulkanologische problemen kunnen zijn, of uh, meteorieten, et cetera. Maar die zijn, op dit moment wordt, is, daar, is daar geen enkele aanwijzing voor dat dat nu plaatsvindt. En die 2009, eh, wat was het, 2099 ja. voor Windows? Die vind ik wel geestig. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, misschien kunt u daar eens een tentoonstelling aan wijden. Ja, uh, misschien moeten we alle apocalyptische scenario's ja. op een rijtje zetten. Ad ja. want, uh, uh, uh, je zou kunnen zeggen, met alles uh, erop en eraan kan je toch zeggen dat er in ieder geval voor de Mayas weer uh, even aandacht is. En dat is alleen maar goed, ja. denk ik. Hè? Ja, ja, vaak komt hier. Nou, op zich is dat goed. En het is, uh, we hebben met alle ontdekkingen die telkens weer worden gedaan in de archeologica en dergelijke, is dat ook sowieso altijd een volk wat heel erg tot een verbeelding spreekt. Uh, dus wat dat betreft dan, ja, is het heel erg goed. Het is alleen jammer dat het nu zo'n soort doomscenario eraan wordt gekoppeld. Wow. En dat als het dus nu niet gebeurt, dan zeggen mensen... Joh, de Maya's hebben zich vergist, terwijl de Maya's hier niks over gezegd hebben. <laughs> nee. Dat is zo stom. Nee, nee, nee. nee. Goed, en, en ze hebben heel veel moois uh, geleverd. Dus uh, da, ja. daar moeten we dan vooral kijken. Is daar nog iets van te zien bij u in het museum ook, of niet? Ja, we hebben een, een, een belangrijke Maya-collectie inderdaad. En daar hebben we ook in onze vaste opstelling die net vernieuwd is hebben... daar ook heel veel aandacht aan besteed. Ja. En verder ja, is Mexico en Guatemala zijn natuurlijk schitterende land. Ja. Ik heb zelf een jaar in een Maya-dorp gewoond. En het, is, uh, het zijn gewoon heel uh, bijzondere plekken, dus ja. wat dat betreft. Uh... Nou, Wie niet zover wil of kan, of eventjes uh, wat anders plan heeft... die kan uh, in Leiden terecht, Museum Volkenkunde. Daar is uh, van alles te zien over de Maya's. Dank dat u even meedeed in LandStand.nl Laura van Broekhoven, hartelijk dank. Hartelijk Ik kijk ja. nog even snel naar onze site voordat we even gaan schakelen met Amsterdam. Uh, bijna duizend mensen gestemd, 18% eens met de stelling, 82% oneens. Alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk. Uh, dat is die stelling. U mag daar heel de middag op blijven reageren. Houd de radio aan, want uh, zometeen vrijdagmiddag live met jouw mom. Die zet we weer klaar in de kroon aan het Rembrandtplein. Ja, met Ab Klinken ook. We gaan het over goede en betaalbare zorg hebben. Maar wellicht ook wel over het interview met Maxime Vraag in de Volkskrant... die uh, naar de dissidenten in het CDA wijst... als het gaat om de totstandkoming van de gedoogregering met PVV. Nou, Tommy Wieringgaars, gastracecent. Asja Ten Broeke en Alain Truijens debatteren over seksneutraal speelgoed. Rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel, Bert Brussen. Satire, zoals altijd. En natuurlijk ook, zoals altijd, prachtige live muziek. Muziek dit keer Fabiana Damers. Zometeen na twee en dus vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Dat verklaar en beloof. Dat verklaar en beloof. Dat verklaar en beloof. Het moet niet. Dan wordt het een toneelstukje. Laatgenoten. Mogelijk komt er amnestie voor verdachten van de decembermoorden in Suriname. Woensdag 26 december, tweede kerstdag. Beste mensen. Van ochtends 10 tot middag 6. Ik heb geen goed nieuws. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Zondag zal de dooi intreden. Ranomi in Ijojo, weg naar nog een Olympische titel. Ja, ze doet het weer. Tweede kerstdag van 10 tot 6. Make no mistake about it, this was a devastating storm. Het geluid van 2012. Sorry, het is een emotioneel moment voor mij. Op radio 1. Hartstikke idee. <laughs> Ik ga uitblazen. Het, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.